5 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. De Europese Commissie wil 150 miljoen voor tuinders vanwege EHEC-bacterie. Opnieuw NAVO-bombardementen op Tripoli. En Feyenoord de Thomasson stopt en wordt assistent-trainer bij Excelsior. De Europese Landbouwcommissaris wil 150 miljoen euro steun beschikbaar stellen voor tuinders die door de EHEC-bacterie hun producten niet meer kunnen verkopen.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 Staatssecretaris Bleker gaat nog deze week naar Rusland... om te praten over het importverbod voor Europese groenten. In verband met de ERK-affaire stelde de Russen vorige week... een invoerverbod in voor alle landen van de Europese Unie. Bleker vindt dat de handelsbelemmeringen van tafel moeten... en hij wil de Russen daarover een persoonlijke toelichting geven. De VVD in de Eerste Kamer draagt Fred de Graaf voor als nieuwe kamervoorzitter. Hij zit acht jaar voor de VVD in de Eerste Kamer... en is ook burgemeester van Apeldoorn.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 In de Eerste Kamer zijn vandaag de nieuwe leden beëdigd. De coalitie heeft net geen meerderheid, want de regeringspartijen VVD en CDA en naar PVV hebben samen 37 van de 75 zetels. De PVV, die 10 zetels heeft, zit voor het eerst in de Senaat. Activisten in Syrië zeggen dat inwoners van de noordelijke stad Yisr al-Shughur de stad ontvluchten. In de stad zijn gisteren volgens de regering 120 agenten gedood en inwoners vrezen nu voor vergelding. De regering heeft harde maatregelen aangekondigd om de orde te handhaven. De lezing van de regering dat gewapende bendes 120 agenten hebben gedood wordt betwist door ooggetuigen en activisten. Sommigen zeggen dat de agenten door Syrische veiligheidstroepen zijn gedood omdat ze het bevel om op betogers te schieten niet opvolgden. Frankrijk werkt intussen aan een VN-resolutie... waarin het gewelddadige optreden van het regime wordt veroordeeld. En ook wil Parijs dat Syrië humanitaire hulp toelaat. De Libische hoofdstad Tripoli is vanmiddag opnieuw door de NAVO gebombardeerd. Getuigen spreken van de zwaarste luchtaanvallen... sinds het begin van de NAVO-acties in maart. Vanochtend nam de NAVO Tripoli ook al onder vuur. Of er de aanvallen slachtoffers zijn gevallen, is niet duidelijk. In Benghazi, de hoofdstad van de opstandelingen, zijn een Chinese topdiplomaat en een gezant van de Russische president Medvedev aangekomen. Rusland en China proberen de opstandelingen en het regime van Gaddafi aan de onderhandelingstafel te krijgen. Tot nu toe is dat zonder succes. In de auto die zondagnacht in de Waal is gereden bevonden zich hoogwaarschijnlijk twee mensen in plaats van één. Het lichaam dat gisteren bij Tel in de Waal werd gevonden is dat van een 24-jarige vrouw uit Huizen, die bekende was van de bestuurder.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 Feyenoorder John Dahl Thomasson stopt per direct met voetballen... en wordt assistenttrainer van Excelsior. Dat heeft de Deense aanvaller op een persconferentie in de Kuip bekendgemaakt. Door een chronische peesblessure kwam Thomasson het afgelopen seizoen niet aan spelen toe. Anderhalve week geleden zei zijn arts dat het nog drie maanden zou duren... voor hij weer kon spelen, en zelfs dat was niet zeker. En dat was voor de Deen het moment om te besluiten om te stoppen met voetballen. Thomasson wordt bij Excelsior de assistent van de nieuwe hoofdcoach John Lammers. Het weer vanavond neemt vanuit het zuiden de bewolking toe en kan er een bui vallen. In het oosten mogelijk met onweer. Morgen valt eerst nog wat regen, maar in de loop van de ochtend wordt het vanuit het zuidwesten droog. En later breekt ook af en toe de zon door en het wordt een graad of 18. AMB ah, Verkeersinformatie met een dikke 100 kilometer files. Ik begin met goed nieuws, want op de A12 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is de weg weer vrij. Tussen Zevenaar en Duiven staat 4 kilometer. Eerder vanmiddag is daar een ongeluk gebeurd. Nu is er in de Kijkersfielen een ongeluk gebeurd. Dus richting de Duitse grens op de A12 staat het nu vast. Tussen Arnhem Noord en Duiven over 6 kilometer zijn er 2 rijstroken afgekruist. A15 nijmegen gorkum tussen Dodewaard en Echteld 5 kilometer door een ongeluk. De rechter rijstrook is hier dicht. En op de A28 Assenswolle staat tussen Hogeveen en Zuidwolde... 3 kilometer door een ongeluk. Door de files op de A12 bij Arnhem, die ik zojuist noemde... loopt het ook vast op de A348 richting Arnhem. Voor het knooppunt Velperbroek, 2 kilometer. De beste klantrelatie onderhoud je met CRM-software van Archie. De wederopbouw wordt met kracht ter hand genomen...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 Vroege Vogels TV. Limburgse Beverdammen zijn goed voor de natuur. Kijken naar meeuwen met Nobelprijswinnaar Nico Tinbergen. Prachtige libellen zijn eigenlijk vraatzuchtige roofdieren. En de ijsvogel in uw eigen rubriek Wat Ruist. Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV. Let op, 10 van half acht bij de VARA op Nederland 2.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 NOS Radio 1 Journal met Lucella Carasso en Tim Overdik. 8 over 5, goedemiddag. Brussel trekt de portemonnee voor de tuinders. Maar is 150 miljoen euro schadevergoeding genoeg? Nee, zegt Nederland, verre van. De werkelijke schade is veel en veel groter. De banenmachine op het Binnenhof draait op volle toeren. Dat zie je bij de functie van de voorzitter van de Eerste Kamer. Nu is dat René van der Linden van het CDA, maar de VVD wil het graag overnemen. De fractie schuift daarom Fred de Graaf naar voren, de burgemeester van Apeldoorn. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, Helene Dupuy wilde ook graag bij de VVD. Dus dan denk je gelijk een vrouw? Dat zal de SGP wel niet willen. Ja, dat is een logische gedachte, Lucella. Want bij de totstandkoming van dit kabinet... heeft Mark Rutte, de premier, immers gezegd... wij houden bij het regeerakkoord rekening met gevoeligheden bij de SGP. Uh, nou ja, een van de gevoeligheden bij de SGP... is natuurlijk uh, uh, het optreden van vrouwen in de politiek. Dan is het misschien een logische gedachte om te denken... de vrouw Helene Dupuis die zal uh, de VVD niet naar voren schuiven... vanwege de nieuwe samenwerking met de SGP. Maar dat heb ik aan Luc Hermans gevraagd... de voorzitter van de fractie van de VVD in de Eerste Kamer. En die ontkent dat bij hoog, bij laag. Um, hij wilde dat verder niet toelichten, maar hij zei... de fractie heeft unaniem gekozen voor Fred de Graaf. En dat betekent dat dus ook Helene Dupuy zelf voor haar tegenstrever heeft gekozen. En heeft de VVD voldoende steun voor Fred de Graaf in de Eerste Kamer? Ja, dat kun je toch wel afvragen. Want er zit net uh, uh, anderhalf jaar een CDA-voorzitter, inderdaad René van der Linden. Uh, van hem weten we nog niet of hij wil doorgaan. Mocht dat zo zijn, dan heeft het CDA zelf een kandidaat. En dan zullen ze de VVD dus niet steunen. Um, de VV de PVD heeft voor uh, het verkiezen van Fred de Graaf... Uh, natuurlijk ook de steun nodig van PvdA of PVV. Die vandaag voor het eerst trouwens zijn uh, beëdigd als senator. Uh, wat die partijen zullen doen is nog niet uh, duidelijk. In ieder geval weten we wel dat zij zelf niet met een kandidaat zullen komen. Dus het gaat tussen Van der Linde en um, de Graaf. Als Van der Linde zijn kandidatuur wil uh, laten doorgaan. Maar goed, Lucella, zoals je weet... in Den Haag hangt alles met alles samen. En er zijn nog wat andere benoemingen die eraan staan te komen. Bijvoorbeeld het um, vicepresidentschap... Van de Raad van State. Nou, daar wordt redelijk hardnekkig een CDA voor genoemd. Maar bijvoorbeeld ook aanstaande is de benoeming van uh, de nieuwe commissaris van de koningin in de provincie Limburg. En in Limburg zelf denken ze dat Frans Timmermans daar kans op maakt, die is nu PvdA-Kamerlid. Um, en die zou willen verschuiven, verhuizen naar, uh, naar Limburg. En meestal wordt er gekeken naar evenwicht in dit soort kwesties. De steun van de ene partij voor functie A... is dan afhankelijk van de steun van de andere partij voor functie B. Dus dat zou betekenen dat als Van der Linden door wil... als voorzitter van de Eerste Kamer... hij misschien gesteund wordt uh, door de Partij van de Arbeid... zodat het CDA weer Frans Timmermans voor Limburg zou steunen. En dan heeft de VVD dus het nakijken met de kandidatuur van Fred de Graaf. Nou, en wat zou Timmermans in Limburg zoeken eigenlijk als PVDA? Er? Ja, de eerste gedachte is toch dat dat een politiek vijandige omgeving is, hè, want daar heersen na de provinciale statenverkiezingen van begin maart VVD en PVV, dus wat heeft de PVV daar te zoeken zou je zeggen. Aan de andere kant wordt er dan hier gewezen op uh, de afkomst van Frans Timmermans, want hij komt uit Limburg en dat is dan misschien voldoende voor deze ambitie. Ja, maar hij, hij wil dat zelf nog niet bevestigen? Hij wil daar zelf nog niets over zeggen. Wilman Borgman, dankjewel uit Den Haag en na zes jouw interview met Luc Hermans van de VVD. De Europese minister van Landbouw praat in Luxemburg over de EHEC-crisis. De Europese Commissie wil 150 miljoen euro vrijmaken... om de schade te vergoeden die tuinders leiden. Thomas Spekschor is in Luxemburg bij de beraad. Thomas, we spraken eerder deze uitzending met de voorzitter van LTO Nederland... en die zegt dat die 150 miljoen euro de schade nooit kan denken. Is er wel eensgezindheid over die 150 miljoen... of is die nog open voor onderhandelingen? Nou, die is zeker nog open voor onderhandelingen. En zelfs de Europese Commissie weet niet heel zeker of die 150 miljoen wel genoeg gaat zijn. Uh, zij willen daarmee een derde van de komkommerprijs gaan betalen in de hele maand uh, juni. En dan zouden boeren, boerenorganisaties nog eens een derde bij moeten leggen. En dat zou dan betekenen dat boeren in totaal twee derde van de prijs... Krijgen. Maar het is echt de vraag of dat met die 150 miljoen euro van de commissie kan. Want niet alleen komkommers zouden daarmee betaald moeten worden. Ook tomaten en sla, courgetten, paprika's, eigenlijk allerlei groenten. Uh, er ontbreekt er eigenlijk maar eentje, dat is Tauguay, Die is sinds afgelopen weekend ook omstreden. Uh, maar daar gaat het vandaag niet over in, Brussel, uh, in Luxemburg. Daar uh, dat geld zou uit een ander potje moeten komen. Gaat het dan wel over de rol van Duitsland in deze? Het gaat vooral over de schadevergoeding voor tuinders. Maar er is wat kritiek... Natuurlijk de afgelopen weken over de manier waarop Duitsland deze crisis aan het bezweren is. Ja, want Duitsland die zou allerlei uh, onterechte verdachtmakingen... Uh, of ze hebben allerlei uh, groenten onterecht verdacht gemaakt. Uh, maar daar gaat het uh, hier vandaag niet, uh, niet over, wordt gezegd. We willen vooral de acute problemen oplossen. Uh, Spanje heeft in de aanloop naar deze, naar deze ministerraad... wel gezegd dat ze geld willen zien uit Duitsland... om de boeren schadeloos te stellen. Uh, maar dat is dan meer iets voor de volgende ministerraad. De volgende raad waarbij alle ministers van landbouw bij elkaar komen. Uh, ze willen eerst... Al alle acute problemen nu oplossen. En als jij nou zegt uh, dat tau uit het ander potje moet komen, is jou duidelijk geworden waarom dat is? Ja, nee, dat is mij nog niet helemaal duidelijk geworden. De, de commissie zegt dat kan niet uit ditzelfde potje, dat moet uit een ander potje. Met een tau potje uh, een, taug, een, taug, een speciaal Europees tau potje uh, Maar uh, waar, waar dat potje dan precies moet zitten, dat is me nog niet duidelijk. Uh, dat uh, zal later vast bekend worden. Thomas Peschoor vanuit Luxemburg, dankjewel. Zometeen, de VVD-fractie draagt de graaf voor in de Eerste Kamer. Nou, dat wordt na zessen. Daar hebben we natuurlijk net met Wilma Borgman over gehad. Maar na zessen hoort u in ieder geval Loek Hermans daarover. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Een antiterreurcampagne van de vorige Britse regering is mislukt. Dat staat in een rapport dat de huidige minister van Binnenlandse Zaken heeft gepresenteerd. De Labour-regering stopte geld in internationale projecten... om op die manier terreur te voorkomen in eigen land. Correspondent Arjen van der Horst in Londen. Arjen, wat ging er mis daarbij? Niet effectief. Er werd niet gecontroleerd. Daar komt het kort gezegd op neer. Het geld ging uh, vaak naar projecten... waarvan je kan afvragen wat het nut was. Er werd ook niet gecont goed gecontroleerd... of het effect had, bij welke groepen dit allemaal belandde. En we wisten dus ook niet... Waar dat geld precies belandde. De aandacht was ook te veel op het buitenland. Veel van dat geld, 70 miljoen per jaar, daar praten we nu over, ging naar uh, buitenlandse projecten toe. En er was te weinig aandacht voor preventie voor, uh, van terreur op eigen bodem, uh, zegt de regering. En dus zegt de regering, vele miljoenen werden zo verkwist. En wat geven ze voorbeelden van een project dat dat verder niet zoveel ja. heeft uitgehaald? Ja, dat zijn dan allemaal buitenlandse projecten. Bijvoorbeeld een cursus Engels voor imams in het buitenland. Een cursus voor moslimvrouwen in het buitenland... Waar kon ze waar ze uh, konden leren hoe ze zich uh, moesten emanciperen. Typische voorbeelden, zegt de regering... waarvan je kan afvragen wat voor nut het heeft. Voorkom je hiermee echt terrorisme in eigen land? Ja, het, het, dit rapport uh, waar we het over hebben... dat moet nog officieel gepubliceerd worden, later vandaag. Maar Dagblad de Times had al inzagen... en die citeert dat het waarschijnlijk is... dat ook veel geld van de Britse overhand, overheid belandde... bij groepen die er extreme denkbeelden op nahielden... en soms zelfs terrorisme ondersteunen... Ja, en een Opzichten had dit project dus een averechts effect. Kun je dan concluderen dat de terreurdreiging... hierdoor niet is afgenomen door die campagne? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Want terreurdreiging heeft natuurlijk met uh, veel meer factoren te maken... dan alleen zo'n campagne. Uh, op dit moment staat de terreurdreiging in Groot-Brittannië op zoveer. Het uh, tweede hoogste niveau. En dat betekent dat de overheid denkt... dat er een aanslag hoogstwaarschijnlijk is. Ja, dat niveau is dus al enkele jaren onveranderd gebleven. En wat dat betreft zou je kunnen concluderen... dat de campagne een mislukking is geweest. Toch blijft dat natuurlijk moeilijk te zeggen. Maar wat de regering vooral wil zeggen... dat het zo niet langer kan. En we moeten dus van koers veranderen. Maar in hoeverre is het dan ook misschien een politieke conclusie? Want dit is natuurlijk een regering van andere signaturen dan de vorige... Tuurlijk, en dat speelt een absolute rol ook in deze discussie. Het is ook een truc die de regering constant gebruikt. Hè? Alle problemen afwentelen op de vorige Labour-regering... om vervolgens dan een nieuwe aanpak te rechtvaardigen. Dat doen ze niet alleen met dit project. Dat doen ze ook bijvoorbeeld met de bezuinigingen en uh, een economisch beleid. Maar ja, de regering geeft wel aan, ook door deze harde bewoordingen te gebruiken... dat het allemaal mislukt is, dat ze een hele duidelijke draai aan het maken zijn. Een paar maanden geleden nog zei premier Cameron... dat het pemperen van moslimorganisaties in eigen land ja, voorbij was. In het verleden is veel geld gepompt in Britse moslimorganisaties... om bruggen te slaan met de moslimgemeenschap... om radicaliserende jongeren sneller op te sporen en aan te pakken. En nu zegt deze regering... Deze organisaties laten jullie eerst maar eens zien... Uh, dat jullie er uh, westerse normen en waarden uh, op nahouden. Laat zien dat je de integratie in de Britse samenleving bevordert. Zo niet, dan gaat de geldkraan dicht. Arjen van der Horst vanuit Londen. De rol van de zwijgende meerderheid is groot in Zimbabwe. En dat is niet alleen spreekwoordelijk, maar vooral ook letterlijk. Want het blijkt vooral uit het verkiezingsregister... Dat bevat, bevat veel meer namen dan dat er kiezers zijn. Zo leven er in Zimbabwe volgens het register... meer dan 41.000 mensen boven de 100 jaar. En dat is echt onmogelijk. Peter Hermers, goedemiddag. Goedemiddag. Adviseur van de Zimbabwase premier Tsvang Viray. En kenner van Zuidelijk Afrika. Op die lijst staan ook nogal wat dode mensen. Verbaast u dat? Nee, want uh, ZANU doet er alles aan om zoveel mogelijk uh, mensen op die lijst te krijgen... die dan ook uh, allemaal toevallig op hen stemmen. ZANU, de partij of, van president Mugabe. Dat is de presidentspartij, ja. En uh, er staan onder andere 30.000 mensen op die 110 jaar zijn... en die allen op 1 januari 1901 zijn geboren. Wat ook wel aangeeft dat er dus iets uh, niet klopt. Maar dit, het aantal ouderen is op, op, opvallend groot... Uh, het is duidelijk dat dat gebruikt wordt uh, om de ZANU-club uh, te versterken. En er is geen onafhankelijk toezicht op dat kiesregister? Ja, officieel wel. Er is een Zimbabwe Electoral Commission, een verkiezingscommissie. Die is, zo, die is onafhankelijk, maar die hebben eigenlijk helemaal geen middelen om ook maar enig toezicht te kunnen houden. En dat wordt dan weer overgelaten aan, uh, aan, aan een overheidsinstantie die volkomen gedomineerd wordt door ZANU. En daar kan premier Svang, Svang Virirai uh, niets aan veranderen? Nou, dat, uh, dat is een van de eisen die gesteld wordt uh, op weg naar de volgende verkiezingen. Is dat er uh, eerlijke en vrije verkiezingen gehouden worden. En onderdeel daarvan is natuurlijk dat het kiezersregister op orde komt. En dat dat uh, eigenlijk op, helemaal opnieuw moet worden uh, opgesteld. Uh, ook zijn er echt miljoenen uh, Zimbabweanen in het buitenland. Geen van alles staan die op de kiezerslijst. Het aantal kiezers wat geregistreerd is minder dan 6 miljoen. En dat zou eigenlijk rond de 8 miljoen moeten zijn als je weet hoeveel mensen er ongeveer in Zimbabwe wonen. En dat is rond de 12 miljoen. En nou wil president Mugabe dit jaar al verkiezingen houden... Hè? gaan die ondanks deze fantoomstemmers door? Um, nou, als het aan Mugabe ligt, zeker wel. En als het aan zijn, aan zijn klik rondom hem heen ligt... en aan de militairen ligt, dan willen ze dat per se doen... omdat Mugabe ernstig ziek is en uh, mogelijkerwijs het eind van het jaar niet haalt. Uh, ze willen hem nog één keer herkiezen... zodat ze in alle rust voor de opvolging kunnen gaan zorgen als hij herkozen is... Maar hij heeft nu forse tegenstand, niet alleen van Tsvangirai. Die wil gewoon eerlijke kiezingen. Dat betekent dat er eerst een grondwetwijziging moet komen. Die de eerlijke verkiezingen garandeert, maar nog veel andere. De macht van de president inperkt en al dat soort zaken. Uh, en daarnaast uh, is ook de regio, de SADC, de Southern African de Development Community. Dat zijn alle landen in de regio. Die, uh, die zijn uh, zich veel scherper gaan opstellen naar Mugabe dan ze voorheen deden. En die eisen eigenlijk dat er eerst een uh, referendum gehouden wordt over een nieuwe grondwet... voordat de verkiezingen uitgeschreven worden. En dat zou dus dan nooit voor volgend jaar kunnen. Precies. Daarmee uh, blijven deze uh, mensen op het verkiezingsregister staan... volgen er wellicht verkiezingen en blijft Mugabe aan de macht. Dat is eigenlijk wat die partij wil. Ook omdat ze niet in staat zijn om een opvolger voor Mugabe te kiezen... omdat de onderlinge verdeeldheid binnen die partij groot is... en ze met elkaar op dit moment hevig uh, ruzie maken... over wie Mugabe moet opvolgen als hij doodgaat... En ze willen eigenlijk nog enigszins gebruik maken van zijn uh, positie om in ieder geval die partij bij elkaar te houden. De realiteit in Zimbabwe anno 2011. Peter Hermes, adviseur van de premier Tsvangirai en kenner van Zuid-Afrika. Dank u wel. Graag. Bijna de helft van de mantelzorgers denkt het werk niet meer te kunnen volhouden door bezuinigingen op het persoonsgebonden budget. Dat blijkt uit een onderzoek van METSO, de Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en Vrijwilligerszorg. Mantelzorgers die ondersteunen chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoefenden. En het zijn meestal familieleden, vrienden of bekenden. Directeur Jan de Boer van METSO, goedemiddag. Wat goedemiddag. is de reden dat de helft denkt het niet meer vol te houden? Nou, de praktische reden is dat mantelzorgers over het algemeen heel intensieve taken verlenen. 1,1 miljoen Nederlanders doen dat meer dan 8 uur per week en langer dan drie maanden. En dat is 8 uur echt een ondergrens. En je kunt je voorstellen dat het verlenen van zorgtaken naast allerlei andere taken die een mens ook heeft, dat dat zwaar is. En als dat wegvalt, bijvoorbeeld door een pgp, ja, dan komt er extra last bij. Want nu is het zo dat mantelzorgers worden betaald uit dat persoonsgebonden budget. Nou, dat hoeft niet. Een zorgvrager kan een, een PGB aanvragen en kan daar een, een heel team van mensen, het hangt een beetje van de intensiteit af, uh, aan mensen om hem heen uh, inschakelen. Waaronder inderdaad ook de mantelzorger, maar vaak niet uitsluitend. Uh, een deel van de mantelzorg wordt uit PGB uh, gefinancierd, maar daarna zijn er ook heel veel andere mensen uh, uh, die dan over de vloer komen. Maar de redenering is wel van als we er niet meer voor betaald krijgen, dan houden we het niet vol. Nou ja, kijk, je kunt je voorstellen dat als jij bijvoorbeeld uh, uh, werkend, werkende mantelzorger bent en, en je beslist om uh, um een aantal uh, zorgtaken voor je partner of voor een andere uh, te doen, en dat dat leidt tot uh, minder werken, dat dan een PGB kan helpen om dat uh, uh, verlies in te dammen. Ja. Uh, en ja, als, dat, als dat wegvalt, uh, ja, dan uh, zullen meer mantelzorgers om toch een beetje financiële uh, zekerheid te hebben, ook weer moeten gaan werken. Nou, dat wordt lastig. Die combinatie is heel erg ingewikkeld. En hoeveel mantelzorgers zijn er in Nederland? Als je het hebt over de helft, denkt het niet meer vol te houden. Hoeveel mensen zijn dat dan? Uh, nou, het is in ieder geval de helft van de panel. Uh, we hebben een mantelpanel en daar uh, zitten nu duizend uh, mantelzorgers in. Maar in Nederland in totaal hebben we het over 3,5 miljoen mantelzorgers. Daar valt iedereen onder die dat ook uh, op een lichte manier doet. Uh, maar als je kijkt naar de mensen die het op een intensieve manier doen... dat zijn er 1,1 miljoen. En dat is toch nog een hele grote groep. En van die 1,1 miljoen mantelzorgers zijn 450.000 mantelzorgers... door hun mantelzorgtaken uh, ernstig overbelast. En wat gaat dit uh, betekenen voor de mensen die mantelzorg hebben? Valt die zorg dan weg of kunnen ze die door, door nieuwe wetgeving... op een andere manier krijgen? Nou ja, een pgb, dat is de, de, de financiering van geïndiceerde zorg. Dus er is, gewoon, er is een indicatie, er is vastgesteld dat mensen de zorg nodig hebben. Ja, je kunt niet zeggen nou, dan is die zorg opeens niet meer nodig. Als die er dan niet meer beschikbaar is, en dat staat ook in het panel, ja, dan vreest ongeveer een, een derde dat de zorgvrager dan naar een instelling zou moeten gaan. Ja, dat is natuurlijk iets, niet iets wat uh, mensen graag willen... en wat we met z'n allen als maatschappij ook niet willen, denk ik. De mantelzorgers die wel doorgaan, die zeggen van... nou, dat is nog wel vol te houden. Betekent dat dat die dat automatisch gratis gaan doen? Ja, gratis is natuurlijk niet zo'n goede, goede term. Nou ja, niet betaald. Nou, uh, uh, uh, uh, in ieder geval niet vanuit een pgb uh, gefinancierd... naast al die andere mensen die ook over de vloer komen. Nee, dat kan betekenen dat bijvoorbeeld mantelzorgers uh, moeten kiezen van... ja, uh, dan moet ik meer gaan zorgen en dan moet ik bijvoorbeeld minder gaan werken. In 2007 hebben de 50.000 mantelzorgers zijn minder gaan werken. Uh, ja, als dat effect nou versterkt wordt, dan is dat strijdig met ook een kabinetstreven. Eh, namelijk hogere uh, arbeidsparticipatie en economische groei. Maar je kunt je ook voorstellen dat mantelzorgers die bijvoorbeeld zorgen voor iemand met een dementieel probleem... of iemand met een GGZ-problematiek waarbij toezicht erg belangrijk is... Ja, als daar geen PGB meer is waar andere mensen voor kunnen worden ingeschakeld... dat zij meer thuis zullen moeten blijven en ja, in, in een sociaal isolement uh, terechtkomen. De uitkomsten van uh, dit onderzoek wrijft u neem ik aan onder de neus van de Kamerleden... in de hoop hè, vanuit uw uh, oogpunt gezien dat die de plannen van het kabinet tegen gaan houden. Nou, we hopen in ieder geval dat ze heel kritisch kijken en uh, zich goed rekenschap geven van, uh, van de gevolgen. Niet op korte termijn, maar ook op uh, lange termijn. Um, en we zouden ook graag met de politiek, uh, dat geldt ook voor de andere uh, patiëntenorganisaties, in gesprek willen. We hebben als patiëntenorganisaties ook een alter, alternatief ontwikkeld. Uh, voor de langdurige zorg Dus dat gesprek dat aanbod staat nog steeds. En ik denk dat het erg belangrijk is dat wij iedereen informeren over wat in onze ogen zeg maar, de effecten van deze maatregelen zijn. Jan Kort de Boer, dat is bij deze hier gebeurd uh, op ja. Radio 1 van Metso. Dank u wel. Dank u wel. Goedemiddag. Dag. Ook hier op Radio 1 berichten over de opwinding afgelopen weekend... in het Karikaturenmuseum in het Groningse Velen. Johanna Verenhuis van het museum. Goedemiddag. Goedemiddag. Wat is er gebeurd? Dat weet niemand, behalve de ene bezoeker... die hier afgelopen zondag is geweest. En wat heeft hij gedaan? Maar... Sorry? En wat heeft hij gedaan? Uh, die heeft vermoedelijk gezorgd dat, uh, dat het beeld dat hier stond van Mark Rutte... De premier? ...vernieuwd is. Want u hebt zo'n veertig karikaturenbeeldjes in uw museum. En die ene bezoeker afgelopen zondag heeft juist dat beeldje van Mark Rutte vernield? Ja, hij stond uh, op, op een, een, uh, ja, nou goed, tussen de andere beeldjes opgesteld. <coughs> de meneer vroeg of hij misschien een kop koffie kon krijgen. Nou, dat kan. Ze ging naar de keuken om dat klaar te maken. Toen ik terugkwam, kon ik die meneer niet meer vinden. Hij kon ook niet naar het toilet zijn of zo. Want ja, dan moeten mensen toch even vragen waar dat is. Dat is niet...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 Dus het zal nog wel harder dobber worden, maar ik ga proberen om het te repareren. Het, het, mysterie, brust... wordt vergroot. het mysterie wordt ja. vergroot, mevrouw Vierenhuis, door het feit dat de dader, de vermoedelijke dader, 100 euro heeft achtergelaten. Ja, ik sta van een raadsel. Op de plek waar het beeldje stond, lag 100 euro in elkaar gevouwen. En uh, de restanten van het beeldje, zal ik maar zeggen, die lagen een paar meter verderop. Dus het zal niet zo zijn dat het per ongeluk is omgestoten, want dan ligt het direct onder die plaats. Maar aan de andere kant, uh, ja, waarom niet? Zou het niet per ongeluk gegaan zijn? Als je het expres doet, laat je toch ook geen 100 euro achter? Nee, wat ik bedoel is dat als het per ongeluk omgestoten zou zijn... wat kan natuurlijk, er staat geen glas voor of zo dan zou het naar beneden vallen, toch? En niet twee meter opzij, of nou, wat zeg ik, drie, vier meter okay, opzij. Oké, nou, u bent een grotere speurnuis dan wij, ik hoor het al. En u hebt ook een, oh ja. een daderschets gemaakt. Een man, ongeveer 1,70 meter, 70, grijs, dik, geknipt haar... bril met donkere bovenrand, montuurloze onderkant, grijze snor... Ja. iets donkerder, vrij dikke wenkbrauw, beetje een onderkin... lichtbruin jasje, leren stukken op de mouwen. Ja, klopt. Wat zou u hem ik willen heb... vragen als u hem spreekt? Nou... Mocht hij dit horen, ik zou natuurlijk heel graag willen dat hij contact met mij opneemt. Want ik blijf met grote vraagtekens zitten. Wat er nou is gebeurd en waarom? Uh, 100 euro? Ja, het, het zegt mij heel weinig. Als hij een briefje had neergelegd met een verklaring, dan had ik dat liever gehad. Want het, het maakt heel onzeker niet te weten wat, wat hier is gebeurd. Wij speuren met u verder. En zodra u weet wat er gebeurt, mevrouw Vierenhuis, horen wij graag van u. Dank u wel. Vanuit het karikaturenmuseum in het Groningse Velen. Premier Rutte ligt daar ondersteboven, vernield. We weten niet waarom. Hij is 5. Op 7 juni 2006 begon Mark Jorna uit IJsselmuiden... met zijn bedrijf in tuinaanleg en onderhoud. Vandaag, 7 juni 2011, is hij dus precies 5. Dus Mark, gefeliciteerd met je ondernemersverjaardag. De Goudse verzekeringen verzekerden voor Mark zijn bestelbus, zijn bedrijfspand en zijn aansprakelijkheidsrisico. Zodat hij zijn hoofd vrij heeft en al zijn energie in zijn bedrijf kan steken. Want wat je ondernemersleeftijd ook is, de Goudse helpt ondernemers verder. Kijk maar na op goudse.nl. Mercedes. Mercedes. Hans? Hans. Hans! Wie is Mercedes? Hè? Huh? Huh? Wie? Wie? De bestelwagen van je dromen.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 En in Blaricum is Avro-Coryvée Willem Duis begraven. Er waren veel bekende Nederlanders aanwezig bij de herdenkingsdienst... die aan de begrafenis vooraf ging, onder wie Mies Bouwman en Lee Towers. Tot over de hoofdpunten uit het nieuws. Het weer met Willemijn Ja, Vanavond gaat het in het hele land steeds meer bewolkt raken. Op dit moment is er op een aantal plaatsen nog best wel veel zon te zien. Maar vanuit het zuidwesten naderen er ook al buien... Dan wat kunt u dan voor vannacht verwachten? Een erg bewolkte nacht met vooral veel regen. Het koelt af naar zo'n 12 graden. In het zuidoosten kan er overigens nog een klap onweer bij zitten ook. Morgen trekt de bewolking dan langzamerhand van het zuidwesten naar het noordoosten. Dat betekent dat in de provincies Groningen en ook Drenthe waarschijnlijk morgen de hele dag bevolkt en toch regenachtig blijft. Maar in de rest van het land klaart het dan langzamerhand op komt de zon er ook bij. Het wordt morgen zo'n 17 tot 20 graden en dan waait een zwakke zuidwestelijke wind. En wat kunt u dan de dagen daarna verwachten? Donderdag een vrijwel droge dag met periode met zon. Ook zo'n graad of 19. En vanaf vrijdag is er af en toe weer kleine kans op een bui. AMB verkeersinformatie met een kleine 150 kilometer files. Op de A1 richting Amsterdam staat tussen Muiden en Knoop het meer 4 kilometer tegen de normale stroom in. En op de A12 Arnhem richting de Duitse grens tussen Velpenbroek en Duiven 3. Er is een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn weer open. Maar ook vielen door een ongeluk op de A28 vanuit Assen naar Zwolle... tussen Hogeveen en Zuid-Wolder staat 6 kilometer en zijn er twee rijstroken afgesloten. En op de A59 vanuit Den Bosch naar Os tussen Knopend Hintam en Nuland 7 kilometer. Ook hier is eerder vanmiddag een ongeluk gebeurd. A348 richting Arnhem staat vast door de ongeluk op de A12 eerder vanmiddag. Voor het knopend Velpenbroek 2 kilometer. Een razende zoektocht naar zijn zoon. Een spannende race tegen de klok. Hypnose. De bloedstollende misdaadverlarp van Lars Kepler. Nu 5,95. Alleen in de Libris boekhandel. Libris. Boeken. Heel veel boeken. WorldTicketCenter.nl Verkozen door beste vliegtickets uit van Nederland WorldTicketCenter.nl Hypnose van Lars Kepler Nu 5,95 Alleen in de Libris Boekhandel De beste klantrelatie Onderhoud je met CRM software Van Archie Ik wou dat het vroeger zo had gekund Studeren zonder al die overbodige ballast Puur gericht op de praktijk Waar je de volgende dag al iets mee kunt Kijk, dan zet je stappen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 Over half zes, Gaddafi heeft zojuist juist gesproken. In Tripoli laat hij weten: we will defeat our enemies. We zullen onze vijanden verslaan. En levend of dood, ik blijf in Tripoli. Straks in gesprek met Hans-Jaap Melissen, net terug uit Libië. Oudstaatssecretaris Jack de Vries en oud-CDA-minister Arend Jan de Geus... zijn gevraagd mee te denken over de nieuwe koers van het CDA. Donderdag presenteert de nieuwe partijvoorzitter Rutte Peet... om het zogeheten strategisch beraad. Dat is een club mensen die de partij aan een nieuw gezicht moeten helpen. Politiek redacteur Margreet Boer. Margreet, jij weet dus dat uh, Jack de Vries... en Aart-Jan de Geus in zitten. Um, ja, dat zijn eigenlijk oude bekenden voor het nieuwe gezicht. Ja, dat zijn oude bekenden. Hè. Zeker Aart-Jan de Geus is een hele oude bekende. Want die uh, heeft lang bij de vakbond gezeten. Maar is ook minister van Sociale Zaken geweest. Maar dat is al een tijdje geleden. In de eerste kabinetten balkenende. En toen werd hij wel gezien als het sociale gezicht van het CDA. Ja, en Jack de Vries die kennen we als spindokter van oud-premier Balkenende. En natuurlijk als staatssecretaris op Defensie. Waar hij vorig jaar mei eh, ja, heeft moeten aftreden vanwege een affaire met een adjudant. En de Vries die staat ook nog steeds op de lijst van de Tweede Kamer. Hij heeft nog steeds afgezien van zijn zetel daar. Binnenkort zou hij weer in die Tweede Kamer kunnen plaatsnemen. Omdat eh, Gerra Verburg weggaat en dan komt die plek weer vrij. Maar de Vries heeft al laten weten dat hij niet in de Tweede Kamer zal komen. Maar hij gaat dus wel meepraten over de koers van het CDA. dus nog niet in het openbaar, maar achter de schermen is dus wel een, een plek voor hem voorzien. Hij gaat in dat strategisch beraad zitten. In ieder geval, dat zijn dus de twee namen die we tot nu toe weten. Want het gaat om een club van veel meer mensen. Een stuk of vijftien zullen er wel in gaan zitten. En kan je inschatten of dat een, een belangrijke groep is... of wordt dat een rapport die, zoals wel vaker bij een partij... uiteindelijk dat uiteindelijk weer in de la verdwijnt? Nou, het CDA zelf verwacht er in ieder geval heel veel van. Want ja, ze hebben nu een bleek profiel, hè, dus, dus dat, moet, dat moet beter worden. Duidelijker worden, zeker na die verkiezingsnederlaag. Nog steeds gaat het slecht in de peilingen. En ze hebben goede op dat het goed gaat. Want in 1994 hebben ze ook zo'n rapport geschreven. En daar heeft de partij in 2000 in die periode Balkenende veel profijt van gehad. En de bedoeling is dat dit strategisch beraad eigenlijk datzelfde weer bewerkstelligt. Dus dat er. Uh Antwoorden komen op maatschappelijke problemen, maar toch nieuwe christendemocratische antwoorden. Zodat de partij in 2020, en in ieder geval tot de periode tot 2020, weer gewoon een heel helder gezicht uh, gaat krijgen. Ik neem aan dat de selectie van deze mensen wel even langs Maxime Verhaag is gegaan. Nou ja, hij er, heeft er zeker naar uh, gekeken. Hij heeft ook gezegd dat hij er blij mee is. Want ja, een partij moet nadenken hè, over uh, het verhaal en over de toekomst, zegt hij. Maar de partijvoorzitter Rutte Petom, die zegt: Ik heb het zelf uh, met het partijbestuur gedaan, want het is onze verhaal verantwoordelijkheid. En ik heb echt niet onderhandeld met Maxime Verhagen. Ze is er heel veel, het is haar er heel veel aan gelegen om, om een goed beraad neer te zetten, want zij wil die hele partij vertegenwoordigen, links en rechts. Uh, ook mensen die moeite hebben met het huidige uh, kabinet. En ze heeft daarom ook Ab Kling gevraagd om deel te nemen oh. aan uh, dit strategisch beraad. Uh, en hij heeft het verzoek nog in beraad. Uh, hij moet opschieten, want donderdag wil ze het gaan presenteren. Hij twijfelt nog steeds, heeft dus nog twee dagen. Maar je merkt dus dat Peet Oom eh, wel probeert... Eh, alle flanken van de partij in dat beraad te krijgen. Nou ja, en Maxime Verhagen. Ja, van hem is bekend natuurlijk dat hij grote problemen heeft gehad... Hè, met eh, Ab Klink eh, tijdens die kabinetsformatie. Eh, maar op dit moment voorziet hij eigenlijk helemaal geen problemen... tussen de ministersploeg waar hij in zit en dat strategisch beraad. Uh, maakt u niet ongerust, Het is NN. Uh, ook politici zoals ik die in de spotlight staan... zullen zich uh, natuurlijk zeer duidelijk met deze vragen bezighouden. Maar ook uh, om zeg maar, een meer langere termijn... Visie uh, van, uh, van de christendemocratie in de toekomst uh, neer te zetten is een strategisch beraad prima. Ja, prima dus, hè, volgens Verhagen. Nou ja, en de komende dagen moet dus duidelijk worden: binnen 24, 48 uur, of ook abklink Klink actief gaat meedenken. En uh, nou ja, dan heeft dat beraad nog wel tijd nodig hoor. Een jaar, anderhalf jaar heeft het wel nodig om, uh, om een nieuwe visie te ontwikkelen voor uh, de christendemocratie. Want als je bedenkt dat alle flanken daar straks in vertegenwoordigd zijn, dan is natuurlijk de vraag: komt daar wel een helder profiel uit? Als je bedenkt hoe groot de verschillen zijn binnen. Het CDA. Ja, het gaat om een man of 15 in dat beraad, dus dat is heel wat. En dan willen ze ook nog met, uh, nou ja, met allerlei maatschappelijke organisaties gaan praten. Uh, de, volgens Peton valt het wel mee met die verschillen... maar gaat het vooral om accenten? De een legt het accent toch meer... Aan, nou ja, aan de sociale kant. En eigenlijk komen ze grosso modo wel op hetzelfde uit, uit is haar idee. De verwachting is dus dat uh, de 15 mensen zich echt kunnen vinden... omdat de inhoud, de fundament hetzelfde blijven, Die christendemocratische principes als rentmeesterschap en dat soort dingen. Alleen dat de vertaling gezocht moet worden... in uh, ja, nieuwe oplossingen voor de problemen waar we nu voor staan. En zij voorziet geen problemen. En daarvoor is Jack de Vries dus weer teruggehaald. En wellicht ook abklink. Margeet Margreet Boer, dank voor jouw verslag vanuit Den Haag. Voetbalnieuws. Een half jaar na zijn vertrek bij Ajax heeft trainer Martin Jol eindelijk een nieuwe club gevonden. Hij gaat aan de slag bij het Engelse Fulham. Verslaggever Arno van Meulen, waarom heeft het zo lang geduurd? Ja, eigenlijk valt het wel mee. Want uh, ja, een half jaar en hij werd gewoon doorbetaald door Ajax. Dus dat had ook niet heel veel reden om uh, te vertrekken tussentijds. Hij wilde sowieso graag uh, nu naar een nieuwe club. En niet halverwege, want dat is over het algemeen niet zo prettig werken. Er was interesse uit uh, Duitsland. Uh, daar is hij niet op ingegaan. Er was ook interesse uit Engeland. Maar hij wilde zelf graag terug naar Londen. Want daar was hij succesvol met Tottenham Hotspur. Daar werd hij twee keer vijfde mee. Dus het was een beetje wachten op, uh, op dat voelen. Nou, dat kwam voor de tweede maal en toen heeft hij vanmorgen om vijf uur heeft hij zijn contract ondertekend. Craven Cottage, een van de mooiste stadions in uh, Groot-Brittannië. Kleine 18... deurtjes waarbij je ja, uit 1896-standig stadion. Voor 50 pence koop je er een kopje thee <laughs> voor. Dit. Maar niet een topclub als Tottenham Hotspur. Wat is de, de kans die jol daar gaat benutten? Nou, het is een team dat achtste eindigt het afgelopen seizoen. en een jaar geleden wel in de finale stond van de Europa League. Dus het is wel een club die iets te bieden heeft. Um, en hij kan er natuurlijk nog wat meer van maken. Uh, ze hebben best aardige spelers. Uh, Dembele van AZ zit er natuurlijk. Salcido, de ex PSV, Duff en Bobby Samora zijn goede Engelse spelers. Dus er zijn zeker wel uh, mogelijkheden. Ik sprak met hem toen hij in de taxi zat uh, vanmiddag. Hij gaf toe dat Fulham wat minder aanspreekt dan de Spurs. Maar hij is wel erg blij met zijn overgang. Qua fanbase in potentie is Spurs een grotere club. Maar dat wil niet zeggen dat Fulham niet een, een hele mooie club is. Omdat het toch...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 kocht de club in 1997. Toen was de club eigenlijk bankroet. En hij heeft er een club van gemaakt die gewoon in Engeland... prachtig meedraait in de Premier League. En op de website van de BBC lees ik uh, dat uh, Alfayette zegt... Uh, Martin Jol begrijpt mijn visie. Maar volgens mij is de visie van Alfayette vooral het trekken van de portemonnee. Krijgt Jol ook een zak met geld uh, om aankopen <laughs> te doen? Nou ja, uh, Jol zegt zelf, ze zijn niet van de grote aankopen. Ik zei bijvoorbeeld, zou je best die snijder willen hebben? Ja, zegt hij, maar dat is echt uh, niet vragen'. Daar hebben we hier het uh, geld niet voor. Hij mag wel wat versterken waarom het team is redelijk. Oud. Er zitten vrij veel dertigers in. Nou, uh, hij zei wel, uh, spelers van 19 hoef je niet te halen naar de Premier League. Want daar is die competitie veel te sterk voor, ook fysiek. Maar hij zal wel een paar spelers halen zeg maar, in de categorie 23, 24 jaar. Bij Ajax wordt nog een spits kwijt. Mounir El Amtaoui. Ja, die heeft hij ooit heel jong naar Tottenham Hotspur gehaald. En hij heeft hem dit jaar weer naar Ajax gehaald. Hij heeft er dus al uh, twee keer mee gewerkt. Je zou zeggen dat het zou een mooi huwelijk kunnen zijn. Maar er zijn al heel veel spitsen bij, voelen. hem.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 Wat zou hij aan het doen zijn, Arno, terwijl hij met jou zat te bellen? Wat zei je? Wat zou hij aan het doen zijn terwijl ja, hij met jou zat te bellen? Je weet hoe het gaat, er lopen zaakwaarnemers omheen en ze zijn zo druk, druk, druk de hele dag. En er oh. moet ook wel veel geregeld worden. Je moet weer een nieuw huis halen in Londen en je moet kijken waar je je boodschappen moet gaan doen. Dus het is ook wel een dag zo na het tekenen van zijn contract. En vijf uur in de ochtend zei je? Ja, ja, dat contract heeft hij ondertekend vijf uur in de ochtend. Maar hij was wel de hele dag op de club en hij heeft met alle trainers gesproken en met de directeur daar. En het gaat namelijk ontzettend snel. Uh, want, heel gek in voetbal. Maar Fulham speelt eind van deze maand al de eerste ronde van de Europa League. Op 30 juni spelen ze al Europees voetbal. Dat hebben ze gehaald mm. omdat ze het Fair Play klassement gewonnen hebben in Engeland. En Engeland was een van de twee landen die dat ticket kregen. Omdat ze zich sowieso keurig gedragen hebben. Dus hij speelt Europees voetbal. Maar dan moet je wel op 30 juni moet je al spelen. Daarvoor moet je al beginnen met de training. Dus over een week dan gaat hij daar al permanent heen en begint hij ook uh, met die training. Dus hij uh, moet snel aan de slag. Dus hij was heel snel aan het schakelen. Terug in de Premier League, Martin Jol zometeen de bombardementen op Tripoli, Libische Tripoli, worden feller en feller. Is het opvoeren van die druk effectief? We vragen dat zo aan onze collega van de Wereld, de omroep Hans-Jaap Melissen, die net terug is uit Libië. En Dennis, hoe staat er bij het verkeer? Er staat uh, 135 kilometer files nu. De dagelijkse files rondom Amsterdam uh, die zijn ietsjes langer. En dat komt natuurlijk door de staking bij het GVB. En op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland, daar is een ongeluk gebeurd bij Duiven. Eerder vanmiddag de weg is weer vrij, maar er staat nog wel drie kilometer file. En op de A28, Assen Zwolle tussen Hogeveen en het knooppunt Hogeveen. Vier kilometer door een ongeluk, de weg is weer vrij. Ook hier A59 vanuit Den Bosch naar Os tussen knooppunt Hindham en Nuland, zeven kilometer. En door de files op de A12 eh, van door ongelukken vanmiddag... staat het ook goed vast op de A348 richting Arnhem... tussen Rheden en het knooppunt Velperbroek, twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Luciana Carrasso en Tim Overdik. Dood of levend, hij blijft in Tripoli. Dat liet de Libische leider Gaddafi weten net. NAVO-vliegtuigen voeren zware bombardementen uit op zijn stad, op Tripoli. Waarnemers spreken van de zwaarste aanvallen sinds de acties in maart begonnen. Het hoofdkwartier van Gaddafi was op. Opnieuw doelwit van de aanvallen. Volgens de woordvoerder van de Libische regering is vooral het complex van de Revolutionaire Garde beschadigd geraakt. ...of de uh, popular Guard Compound en de Revolutionary Guard Compound. Met uh, sommige andere locaties moet ik nog een beetje checken. Verslaggever Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep is net terug uit Libië. Hans-Jaap en Gaddafi spreekt. Uh, maar ja, is dat opgenomen of niet? Kunnen we daaruit concluderen dat hij nu in ieder geval nog uh, leeft? Ja, daar ga ik nog wel van uit. Dat hij er nog gewoon zit, waar dan ook. En er gaan altijd verhalen over dat hij niet meer daar gaat zitten waar steeds die bommen vallen... op dat complex uh, waar die vroeger wel altijd zat. Het is echt een enorm groot complex. Het is eigenlijk een hele wijk... Uh, waarbinnen een heel groot terrein is... met heel veel verschillende huizen. Uh, ook, ook land... Uh, waar, waar een soort kampeerterrein is... waar hij ook wel eens met zijn tent stond... of gasten ontving. En dus daar zal hij niet meer zitten. Maar de verhalen gaan dat hij dat in de kelder van een ziekenhuis misschien wel zit... of in de kelder van het hotel... waar al die journalisten zitten die in Tripoli zitten. Dus hij zal er nog zijn en hij weet natuurlijk ook wel waar de bommen vallen. En die bommen die vallen natuurlijk ja, wel op militaire doelen dan. Het gebouw van de internationale Garde. Maar ik denk niet zozeer dat het nou heel erg militair strategisch is wat daar gebeurt. Maar meer psychologisch. Uh, laten zien dat je als NAVO niet weggaat. Hè? Dan, dat we gaan door met bombarderen. Ook hebben ze het verlengd tot september. Maar ze gaan natuurlijk door tot Gaddafi weg is. En, ja, en ze laten daarmee ook zien, als je steeds weer dat complex raakt... het gaat ons om Gaddafi. Het gaat ons om de nauwe kring daaromheen. En dat is ons doelwit. Want kan je inschatten wat er nog over is van de libische strijdkrachten... na al die bombardementen? Want het zijn wel militaire doelwitten. Ja, er komen natuurlijk altijd, als je in Benghazi bent... Uh, de, daar de verhalen van dat er heel veel mensen overlopen. Ik vraag ook altijd, mag ik ze dan zien? Dat is niet altijd even makkelijk... Um, dus ik heb wel het idee dat, dat, dat het aantal daarvan overdreven wordt. Maar dat, het gebeurt wel. En dat is ook waar, waar ze op zullen moeten hopen, denk ik. Op overlopers eerder dan dat ze als rebellen... de, de, de militaire overwinning aan dat front halen. Ook al worden ze dus uh, gesteund door die bombardementen. Ze zijn nog geen meter opgeschoten. Sterker nog, de rebellen zijn nog niet zo ver meer... als ze ooit waren, net na de revolutie aan die kant. Maar bij Misrata, in westelijk uh, Libië... Uh, zijn ze wel verder opgeschoten, daar wordt nog steeds gevochten. En, en daar lukt dan wel wat. Maar ja, het blijft toch een beetje een impasse. waarbij de NAVO nu met dit soort zware bombardementen wil aangeven, denk ik vooral... wij gaan inderdaad niet weg, we bombarderen nu ook overdag... midden in de hoofdstad, zodat iedereen het hoort. Uh, dat kan traumatiserend zijn voor, voor, voor uh, uh, mensen die daar uh, in de buurt zijn... Uh, en, en, en dat is alles wat ze denk ik ook kunnen doen op dit moment, de druk opvoeren. En op diplomatiek front wordt er natuurlijk ook van alles geprobeerd. Er is weer net een VN-gezant gearriveerd in, in, in Tripoli. En Jacob Suma uit Zuid-Afrika was er vorige maar, week, twee weken uh, geleden. Sprak over van alles en nog wat, maar verdween weer, maar dat hielp allemaal niks. Niks meer van gehoord daarna. Nee, en is nu ook een Libische minister van Buitenlandse Zaken naar China gegaan. China heeft natuurlijk uh, zich onthouden van stemming uh, toen met die resolutie, net zoals Rusland. En, maar heeft wel pas toenadering gezocht tot uh, de opstandelingen in het oosten. En ja, China en Libië hebben al een vrij goede band gehad. Als je in Benghazi bent, worden enorme huizencomplexen gebouwd door Chinezen. Dat ligt nu trouwens al allemaal stil. Maar die minister gaat dan weer proberen de contacten te herstellen. Maar Beijing zegt eigenlijk... ja, wij gaan proberen te praten over een staakt het vuur. Maar ja, er wordt al heel vaak geprobeerd, op allerlei fronten... om tot een staakt uit vuur te komen. En Gaddafi heeft dat wel eens beloofd. Maar ja, dat, dat wordt dan uiteindelijk weer niks. Maar voor de... Rebellen is het ook allemaal niks. Ze, zullen we, ze accepteren niks anders dan zijn vertrek. Nee, en, en als je zegt, van, het is nu psychologisch ook bedoeld... deze bombardementen voor Gaddafi. Um, het lijkt mij niet iemand die daarvan onder de indruk is. Want anders was hij al lang het land uit geweest, toch? Nee, maar ik denk dat de NAVO op geen enkele manier... probeert op Gaddafi indruk te maken. Het gaat ze om de mensen die hem weg zouden kunnen uh, duwen, sturen. Uh, die mensen in zijn kring. En dat is niet zijn familiekring. Uh, ik denk dat het voor de familie Gaddafi uh, uh, verkeerd zal aflopen. Maar uh, er zijn mensen omheen die wel nadenken van... Hey, ja, we waren altijd dik met hem, maar we kunnen misschien ook afstand van hem nemen. Dat moet je dan op tijd doen voordat hij wel valt of in zijn kraag gegrepen wordt. Want dan hoor je er echt bij. Als je hem offert op tijd... Dan ben je een held. Nou, en dat, dat doen ze nog avond. steeds niet. Dus die loyaliteit is enorm aan die man. Ja, dat is echt, echt onbekend volgens mij. Je zit in die moeilijke balans die je in al die landen ziet eigenlijk. Van, uh, durf je, weet je zeker dat, dat het goed gaat komen dan? Uh, weet je zeker dat hij weggaat? En met de mensen in Syrië, ja, uh, ga je demonstreren? Of, of denk je dat je de komende 30 jaar in de gevangenis zit? Dus ze we moeten weten dat het dan ook echt gaat lukken. Want dat is wat we via de T-Tex binnenkrijgen. De citaten uit die audio-toespraak. Hij roept zijn supporters op om naar zijn compound te komen. Ondanks die bombardementen. Hij zegt, we zullen niet uh, opgeven. Wij zullen uh, de dood verwelkomen. Het martelaarschap is een uh, miljoenen keren beter. Als je dat afzet tegen wat de NAVO blijft doen. Blijven bombarderen. Dan komt er toch een keer een moment, Hans-Jaap dat de doelen op zijn en dat bombarderen niet meer helpt. Maar ik denk ook dat er heel veel doelen al op zijn. En kijk, er zijn natuurlijk helikopters die nu komen... om bepaalde doelen, die je dan, echt militaire doelen die je dan wel kunt vinden. Maar vanuit de lucht zijn ze natuurlijk een beetje klaar. Ze bombarderen steeds hetzelfde. En ik sprak één man die was overgelopen naar Benghazi. Die kwam eigenlijk uit de veiligheidsentourage. Die is heel groot. Hè? Die zat niet, was niet de persoonlijke bodyguard van Gaddafi, Maar die uh, nou ja, verkeerde in die kringen. En die zei over, ja, Ze hebben natuurlijk al lang al die plekken leeggehaald. Die gaan daar niet, niet meer zitten wachten, tot, want je weet waar de bom valt. Dus dat, dat blijft een probleem. Dus hoe kan, de NAVAL, wel... hoe kan de NAVO dan met goed fatsoen blijven zeggen... We, we blijven in het kader van dat mandaat um, um, um, optreden tegen het regime van Gaddafi? Het blijft natuurlijk wel zo dat, dat die stad lam ligt eigenlijk. Er kunnen tekorten op de duur gaan ontstaan. Uh, en het land ligt plat eigenlijk. Dus er zijn heel veel mensen die nu in Tripoli zitten en die weten dat er één hele handige oplossing is. Dat is die familie Gaddafi eruit. En Alleen zover is het nog steeds Zover niet. is het nog niet, maar er zijn natuurlijk mensen daar in staat om dat uiteindelijk misschien wel te doen met hulp van de NAVO. En daar is de NAVO dus op uit. Hans-Jaap Melissen, dank. Van de het NOS Radio en journaal Media Overzicht. CDA-corrivé Hanni van Leeuwen stapt uit het partijbestuur, schrijft NRC Handelsblad. Ze heeft grote bezwaren tegen de aangekondigde bezuinigingen in de zorg en de overheveling van taken van overheid naar gemeente. Macht is om te dienen, niet om te heersen, schrijft de 85-jarige van Leeuwen in een ingezonde brief aan de krant. Haar vertrek komt volgens NRC op een pijnlijk moment voor het CDA. Want morgen stemmen de gemeenten over het bestuursakkoord met het Rijk, met daarin onder meer bezuinigingen op sociale werk. Hannie van Leeuwen heeft haar vertrek vooraf niet besproken met Rut Petom, de voorzitter van het CDA. Ik ben zo kwaad, ik doe het zelf, heeft ze tegen NRC Handelsblad gezegd. Bij een brommobiel, dat is zo'n 45 kilometer autootje... denken mensen als eerst aan een oudere bestuurder. In het Vriesdagblad is te lezen dat de rijlessen en het praktijkexamen... dan ook op senioren zijn toegespitst. En dat is niet goed, zegt een adviesbureau... dat het examen voor de brommobiel onder de loep heeft genomen. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Uit het rapport blijkt dat er te weinig rekening wordt gehouden... met jongeren die in zo'n autootje rijden. Bij het huidige examen wordt ervan uitgegaan... dat de gebruiker het verkeer al kent. Op een afgesloten terrein wordt vooral geoefend hoe je een brommobiel moet besturen. Maar jongeren moeten nog verkeersinzicht krijgen en met hun brommobiel ook op straat oefenen. Het advies aan het ministerie is dan ook om het examen voor 45 kilometer autootjes aan te passen. Rond de Euromast hangt sinds vanochtend een reusachtige klamboe. Verschillende media hebben daarvan op hun website een foto gezet. De stichting Malaria No More vraagt met de reuze aandacht voor het malaria-probleem in de wereld. Volgens de stichting sterft er iedere 45 seconden iemand aan malaria. De klamboe heeft een afmeting van 10.000 vierkante meter. Malaria No More wil geld inzamelen... om 50.000 klamboes te kunnen uitdelen in Afrika. Eerder dit jaar ging er al een klamboe... over een aantal Rotterdamse standbeelden heen. En we hebben beeld op de voorpagina van de Leeuwarden Courant... een foto van de jonge zeearend uit van het Lauwersmeer. Gisteren werd de vogel even uit zijn nest gehaald om te worden geriemd. Toen werd ook duidelijk dat het een mannetje is. Het jonk lijkt vol afgrijzen te kijken naar al die nieuwigheid om zijn poot. Als je over een paar weken uitvliegt, is hij de eerste zeearend... die in het Lauwersmeer is opgegroeid, zegt een trotse boswachter van Staatsbosbeheer. De kleine zeearend is zo'n vijf weken oud en weegt ruim 3,5 kilo. Hij heeft nu al een ontzagwekkende blik... En ook angstaanjagend grote klauwen. Terwijl zijn ouders hoog in de lucht cirkelden... om de zaak in de gaten te houden, werd ook het nest geïnspecteerd. Er liggen overblijfselen van rauwe, grauwe ganzen... sminten, meerkoeten en ook een muskusrat. En uiteraard veel vis. Het Lauwersmeer is een paaiplaats voor brasums... en daarmee is het voor de zeearenden een ware snackbar. Yummy. Op Twitter flinke aandacht voor de 24-uur-staking bij het gemeentevervoer in Amsterdam. De meningen zijn gevarieerd. Ze hadden flink wat twitteraars liever een dagje gratis openbaar vervoer gehad als protest. Anderen noemen het slim van het GVB om te gaan staken... want nu komen mensen erachter dat je ook met de auto of de fiets op je bestemming kunt komen. Dan is er ook nog een twitteraarster die de stilte lief heeft. Ze kan niet wachten om vanavond met de ramen wijd open te gaan slapen. Tot zover het mediaoverzicht. Na zessen zijn we terug met het Radio 1 Journaal. Dan weer aandacht voor de EHEC, bacterie en een referendum in Italië voor kernenergie. De premier Berlusconi wilde dat niet, maar het komt er toch. Tot zometeen.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 Bel nul achthonderd zes Dit is Radio 1.